Goedemiddag, ik ben Stef Mansra en dit is het nieuws van NWS op 3. Koning Willem-Alexander heeft net de troonrede voorgelezen. Hij zegt zich zorgen te maken over de koopkracht, de woningnood en de asielcrisis. Ook kwam de toeslagenaffaire voorbij. Om nieuwe schrijnende situaties te voorkomen... werkt het kabinet ondertussen aan verbetering van de publieke dienstverlening... en daarmee aan mogelijk herstel van vertrouwen. Regels kunnen en moeten eenvoudiger en minder rigide. Zodat bijvoorbeeld bijstandsgerechtigen niet meteen in de problemen komen als zij een extraatje ontvangen. Ook zei de koning dat het zorgwekkend is dat mensen hun rekening niet meer kunnen betalen... en dat ze het vertrouwen in de politiek verliezen. In Lelystad is een fietser in elkaar geslagen door een automobilist. De twee kregen ruzie over wie de afslag als eerst mocht nemen. De fietser hield er een blauw oog en een gebroken neus aan over. De automobilist is later opgepakt. Zeker 50 relschoppers hebben van de voetbalbond een landelijke stadion verboden gekregen. Aanleiding zijn de rellen tijdens en na de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Excelsior van eind mei... De hooligans gooiden vuurwerk, stenen en stoeptegels naar de politie... die laat weten dat er nog meer stadionverboden aan zitten te komen. Oplopend tot tien jaar. Een opmerkelijk verhaal uit Amerika. Een vrouw moet anderhalf jaar de cel in... omdat ze haar eigen ontvoering in scène heeft gezet. Ze verdween spoorloos tijdens het hardlopen... en werd na een wekenlange zoektocht gewond op straat gevonden... Aan de politie vertelde ze dat ze onder dreiging van een wapen mee moest met haar kidnappers, zegt deze Amerikaanse verslaggever. Papini told police how two women with their faces covered held her at gunpoint and pulled her into their vehicle. But investigators found both male and female DNA on Papini's body and clothing belonging to neither Papini nor her husband. Papini said her abductors spoke Spanish most of the time she was in their custody, but struggled to give officers more. Ja, niet heel gek allemaal, want het was complete lariekoek. De vrouw zat terwijl agenten haar zochten, gewoon bij haar ex. Op een gegeven moment vroeg ze aan hem of hij haar langs de kant van de weg kon afzetten omdat ze terug naar huis wilde. Krijg je nog wat weer wolken en zon en af en toe ook een buitje. Het wordt vanmiddag niet warmer dan een graad of 16. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Zij van de hart van de ANWB.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 Nou ja, zo'n nieuwsprogramma niet, maar nieuwe aflevering. Ja, een nieuwe aflevering in een, een, een tijdje geleden... dat jij tegenover mij zat, Albert-Jan. Uh, goedemiddag. Ja, goedemiddag Rob. Ja, nee. Hey. Bu buiten... weet je nog hoe het werkt? <laughs> ja, ik heb alles wel weer aan het praten. Oké, ja, heel goed. Wat dat uh, goed. betreft uh, gaat het goed. Uh, ja, goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. Welkom op deze regenachtige zondag, de uh, 18e september...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 Uh, wat gaan we doen? Ja! Oh, nee, ja, de, de, de traditioneel. Uiteraard ontbreekt de om half vier de evenementenagenda niet. En uh, klassiek liefhebbers uh, kunnen vanmiddag sowieso al uh, genieten van uh, het laureatenconcert uh, van het Prinsis Christina uh, concours. Dat begint uh, om uh, drie uur en uh, de kerk is open om kwart over twee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 De disco-klassieke van Patrick en André Soria en Born to Be Alive. Het is kwart over twee geweest en dat betekent het nieuws in het korte, Albert Jan.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 Oh, ja, gelukkig, ja, gelukkig. Ja, ja, ze zijn afgelopen dinsdag uh, weer begonnen en ik wil er toch één uh, item even uitlichten. En dat heeft alles te maken uh, met de familiecamping Zandervoorde. In een t-shirt met de tekst wij willen niet wijken voor de Rijken spraken twee personen in over de situatie omtrent familiecamping Zandervoorde aan de Kennemerweg.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 Ja Tried. shake up my hands like a dynamite. Tell all your worries and toss your thoughts to be tame in the pain when you realize uh, you gotta move. You gotta move. Oh, you gotta.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 Why lie an American dream Where we can travel, girl, without any means When it's as easy as closing your eyes And Dream Jamaica is a big neon sign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 Op een hele of andere manier moet ik altijd denken aan Donald Trump uh, bij deze platen, En American Dream. Make America Great Again. Uh, je hoorde inderdaad uh, de Nitty Gritty Dirt Band. Echt een lekkere gauwouwe. Zo op de zondag. Een hele goede middag allemaal. See you in the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 Ja, het is uh, de herfst uh, komt er weer aan. Aankomende vrijdag is het zover, hè, geloof ik. De, de herfst. Is dat de meteorologische? Of, ja, dat zal de, of, me de, gast of de gastronomische? De gastronomische. Ja. Gaan we eten? Hè? Ja. Dus, je, de wild, uh, oh ja, ja, ja. dat is uh, oktober, november. Ja, dat oh, klopt. Oktober. Ja, ja, ja, ja. Okay. Nou, het weer is uh, na te lezen op uh, ricoweer.nl. Of kijk ook eens op onze eigen CFM-app. Dat was het weer.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 I'm a champion, no matter what you say about me Baby, I'm a soldier, so what you say about me Baby, I'm a champion, no matter what you say about me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 Het WK-voetbal komt eraan in Qatar, inderdaad. De Rode Duivels hebben deze single als hun plaat voor het WK. De Warrior inderdaad, van Oscar. En de Wolf, ook een plaat die hier in de hitlijst binnen gaat komen in Nederland. Zodanig de divisie voetbal. De wedstrijd die vandaag al gespeeld is. En de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Waaronder een topper, natuurlijk: PSV tegen Feyenoord.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 Ik rijd er zelf heen. Dus ja, je rijdt er zelf uit. een. Een ro ja. rode, ik zag hem, ja. ja mooi, mooi. Maar um, ze komen uit, niet alleen uit Nederland, uit uh, heel Europa, of niet? Ja. ja. We hebben weer reserveringen uit uh, Engeland, België, Duitsland. Wat hebben we nog meer? En ze slapen allemaal nu in hun eigen busje, of niet? Eh, uh, tenten, ja. Ja, ja. Oh, er is als, je een met, als, je, als je met een kever komt, uh, ja, dan heb je een tentje ernaast natuurlijk. Ja. ja.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 Hebben we met de bakker hier uit het dorp hebben we geregeld dat we daar ontbijtjes kunnen halen. Dus mensen die krijgen van ons op de vrijdag een lijst. Die moeten ze netjes invullen wat ze willen, wat ze eten. Dan gaan wij daar naar de bakker toe, we halen die spullen, halen hem op. Dan zetten we hem weer terug netjes in de tent. Kunnen de mensen daar hun ontbijtje op halen. Op de vrijdagavond trouwens hebben we een, een, een openingsborrel. Uh, die wordt ook weer gedeeltelijk gesponsord door uh, Cafetaria het Plein en de Albert Heijn. Uh -huh. Namelijk nou, maar mag zeggen, maar. Ja, hoor, nou ja.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 En dat doen we weer voor het goede doel, zoals we dat bij ieder evenement op iedere op aan bij ieder evenement doen. En dit jaar is het goede doel sinterklaasbrood scouting. De scouting. nou oh, leuk. De scouting. Ja. ja. ja. ja ik en, moet even goed zeggen, want ik begrijp dat er twee waren, maar de... ja, dat klopt. Ja. De, de, de, de Buffalo's uh, ook nog, hè? Maar um, uh, de scouting en um, hoe, hoeveel is daar nou in de voorgaande jaren ongeveer opgehaald? Een paar honderd euro? Nou, dat, dat, volgens mij was voor het Rode Kruis was volgens mij het hoogste. was volgens mij rond 840 euro. Nou, keurig, keurig. En. en uh, in 2019, en toen hebben we, hadden we. Uh, Vindt was ook een dag langer. Tweede, ja, dat klopt. Uh, Te Pasen. Ja. Hey, er, er is nog wel wat veranderd in de, in de loop der jaren. Met uh, ook Parkeertrein Zuid. Er is drukker geworden in verband met de parkeer in Zandvoort. Hebben jullie nog veel last gehad met uh, zeg maar, de, uh, het organiseren en de vergunningen, et cetera?